Dit is Judy Stubenitschi met het NOS Journaal. Bij de Love Parade in Duisburg zijn zeker 15 doden gevallen. Er waren 1,4 miljoen mensen naar de stad gekomen voor het dancefest. Aan het einde van de middag brak massale paniek uit... in de tunnel tussen het station en de enige ingang van het festivalterrein. Toen dat vanwege de grote drukte vanmiddag werd afgesloten, ging het mis. De bezoekers wilden toch naar binnen en zochten alternatieve routes. Mensen zouden van een trap zijn afgeduwd die van de tunnel naar de weg daarboven liep... Om niet nog meer paniek te veroorzaken, werd besloten om het festival niet meteen af te breken. De Duitse president Wolf heeft met ontzetting gereageerd op de tragedie in Duisburg. Hij sprak zijn medeleven uit met de nabestaanden en zei dat de oorzaak van de ramp tot op de bodem moet worden uitgezocht. De werkzaamheden in de Golf van Mexico gaan zo snel mogelijk weer verder. Het platform dat een ontlastingsput moet boren is terug op zijn plaats. Dat zegt de eigenaar van het platform Transocean. Twee ontlastingsputten moeten ervoor zorgen dat de beschadigde boorput in de Golf van Mexico definitief kan worden gedicht. De werkzaamheden in de golf werden stilgelegd vanwege de tropische storm Bonnie. Ook waren de schepen die hielpen bij het bestrijden van de olieramp door BP weggehaald. Maar de storm is afgezwakt en de schepen zijn volgens BP op weg terug om met de herstel- en opruimingswerkzaamheden verder te gaan. Bij Bergen aan Zee is vanmiddag een Duitse toerist verdronken. De 40-jarige man kreeg vermoedelijk een hartstilstand toen hij aan het zwemmen was. Omstanders zagen de man drijven en wisten hem uit het water te halen. De reddingsbrigade heeft de Duitser nog gereanimeerd, maar op weg naar het ziekenhuis is hij alsnog overleden. Het weer. Vanavond is het helder, het koelt af tot een graad of 14. Morgen veel bewolking en enkele buien. Het wordt dan 19 tot 22 graden. In de dagen daarna wisselvallig zomersweer. weer.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 Uit Nederlandertje pesten en Sarre vooraf in de Duitse kranten al oh. 20 jaar. Dit because... is Twintig jaar, zie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 Super sounds of the 70s just keeps on trucking. survived. ZFM. ZFM. Al 20 jaar live in Zandvoort. En jij bent erbij. Come around and spend the night. You know you do it right.